maar daarbij was het volgens de politie nodig om een waarschuwingsschot te lossen. De aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk. De arrestanten komen uit Polen en worden verhoord met hulp van een tolk. Politiehonden hebben gezocht naar een wapen, maar dat is niet gevonden. In de rosse buurt van Groningen heeft een bejaarde man de gevel van een peeskamer geramd. De schade aan het pand bleef beperkt, maar de auto was totaal los. De man van 78 reed met zijn auto vanmiddag de smalle Nieuwstad in, in het centrum van Groningen... Volgens de politie stuurde hij in het straatje plotseling naar links... waarschijnlijk omdat hij werd afgeleid door iets uit die richting. Van schrik trapte de man vervolgens niet de rem, maar het gaspedaal in. De straat werd afgezet om de auto weg te kunnen slepen... en daarna schoongespoten door de brandweer. De bestuurder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer droog, vannacht weinig wind en plaatselijk mist. Morgen droog, veel zon. Maxima tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, een melding op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar is bij Kerkdriel de afrit afgesloten. Komt door een ongeluk en ook is de rechte rijstrook daar dicht. Dit was de Verkeersinformatie. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh! Nou ja, Bleef nu de ontknoop. Ja!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 De Nederlandse en Europese voetbaltoppers live op je tv. Bestel ze nu op sigo.nl slash tv op bestelling.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 Langs de lijn, met Jeroen Stomporst. Een heel goede avond. De bij Langs de Lijn met een uitzending met heel veel voetbal. Want Ajax is officieel nog geen kampioen. Maar de titel is wel veilig, kan je zeggen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Nu kan Ajax woensdag in eigen huis lekker kampioen worden. Ja, maar dat, dat is eigenlijk misschien wel het mooiste. Een eigen stadion, 52.000 uh, toeschouwers. En, uh, hopelijk kunnen we vlammen woensdag. En dan uh, hebben we eindelijk die schalen in onze handen. Feyenoord is voorlopig de beste van de rest. En ligt op koers voor de voorronde Champions League. Wie had dat gedacht? En uh, Feyenoord heeft het nu in eigen hand. Ron Vlaar. Ja, maar dat uh, is al een aantal wedstrijden zo. Dus uh, ja, we blijven winnen en dat is, uh, dat is heel hartstikke goed. Het was trouwens niet alleen maar leuk dit weekend. Alex Pastoor was bijvoorbeeld vrij dodelijk over zijn eigen ploeg tegen RKC. Nou, ik denk dat beide ploegen heel slecht in staat zijn geweest om uh, uh, aantrekkelijk te spelen op de eerste plaats. En uh, nou, het aantal kansen was natuurlijk ook op uh, de hand van een hele slechte houthakker te tellen. <laughs> Sorry, Ronald van der Geer is er aangeschoven en moet ook lachen om Alex Pastoor. Hij, uh, die van der Geer dan geeft zijn uh, haarscherpe analyse meteen. Archie van Gunsen heeft voor het eerst in lange tijd weer uh, gereden met Nero. Gaan we mee praten. En uh, met welke bondskoos gaat Engeland het EK in? Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Kampioenskoorts in Amsterdam. Er werd door de fans toegeleefd naar de topper tussen Ajax en FC Twente. Ze verzamelden zich op het Leidseplein om de topper samen te volgen. Verslaggever Mark Hamer was erbij. Ja, dan mag ik jullie wat vragen. Natuurlijk. Een beetje op een afstandje staand, uh, uh, al wel oranje kleurtje, maar niet echt rood wit uh. ja, Hier wel iemand met een Ajax-petje. Ja, is... Zeker, zeker. Wel 100% ajax niet. Ja. En wat wordt het vandaag? Ja, zeker 2-0 voor Ajax. We winnen het makkelijk. Gewoon ja. de twaalfde overwinning op rij. Maar dan zijn ze nog geen kampioen. Dan oh. moeten AZ en, uh, en Feyenoord gelijk spelen. Nou, op doelsalo gaan ze niet meer gelijk komen. Dus, uh... maar ja, officieel het kampioensfeestje. Kan Moet... dat losbarsten straks? Je zeker weten. Dat gaat ja? eigenlijk losbarsten. Zeker. zeker. En, uh,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 Ik, ik heb wel gezien, daar staat daar gewoon een oh, 42 tv tv'tje, geloof ik. Ja, dat is niet veel. Maar ja, helaas. Het zou wel weer niet mogen van de gemeente. Dus uh, ja. gewoon maar hier een beetje met de mensen van Ajax gewoon, uh, samen het feestje vieren. Komt wel goed. We doen het op het geluid. Zeker. Komt helemaal goed. Strafschop voor Ajax, omdat van de wiel door Michailov wordt neergelegd. En Michailov krijgt geel. Het fluitconcert snelt aan. Jansen geconcentreerd stil. Liesveld fluit ook, maar dat hoort niemand meer. De aanloop van Jansen komt. En Jansen scoort. Hoewel nog daar nog heel dichtbij zit. En de strafschop wordt benut. Is dus 1-0 voor Ajax. Een enorme knal op het midden van het plein. En uh, schrikt zich eigenlijk een hoedje. Politieagenten die, uh, doen even de vinger in hun oor. Feyenoord staat inmiddels uh, met 1-0 voor.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 Weten we dan zeker dat Ajax vanmiddag geen kampioen wordt. Hoewel het in de slotfase van het duel nogal met 2-1 voor staat tegen Twente. Dat met de moed van wanhoop. Omdat dan hier ook maar eens te gebruiken nog op jacht gaat naar een 2-2. Maar ik zie er eerlijk gezegd niet meer van komen. Hoewel, je weet maar nooit. De officiële speeltijd zit erop. De extra tijd, 5 minuten zit er eigenlijk ook op. Liesveld kijkt op zijn klokje. Is het een goed klokje of is het een goedkoop dingetje? Dat is de vraag. Als Twente nog één keer komt, via Fer, die heeft de ruimte gevonden bij Ola John. Zou het dan toch in de slotseconde: maar de tweede paal. Daar is Duggers. Die komt: oh, de Redding van Vermeer. Wat een een fantastische redding van Vermeer die de bal, die eigenlijk iedereen al telde, 30.000 man sterk met werkelijk de allerlaatste reflex over het doel tikt briljante redding van de keeper van Ajax. Hoekschot tot gevolg, want uit de brand is Ajax nog niet. Dan komt die bal, wordt weggekopt. En dan voor de voeten van Rosales, die schiet, oh, die schiet een meter over. En dan is het voorbij. En dan is het afgelopen. Ajax wint met 2-1. Maar Feyenoord heeft met 1-0 gewonnen bij AZ. En dus is Ajax geen kampioen. Meneer, u klapt er mooi op. Jij uh, heeft een schaal, Ja. Nou... Ajax nog niet. Nee, Ajax nog niet, maar dat komt wel, hoor. dat weet ik nu wel. We staan nu geval helemaal bovenaan en dan, uh, die, uh, die punt die uh, Feyenoord nog hebt, dat is geen probleem, want we staan bovenaan. En de rest wat nou gaat komen, is gewoon een makkie. Ja, even nu omschrijven, korte broek, uh, rood Ajax vestje en nou ja, een, een schaal? Ja, Die zijn meter en door heen inderdaad, van alle dan maar anders liggen ze niet te tillen. Ja, toch jammer dat ze hem niet gewonnen hebben al vandaag.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 belangrijk. En, en, dan kunnen, en dan kunnen we keurig die schaal van de week, de echte schaal. Dan kunnen we de echte schaal uh, uh, voor, uh, trekken. Ja. oké okay, Veel plezier! Dan. Ja, dank je. Bijna kampioen Ajax. Ronald van de Geer in de studio. Ja, uh, Ronald, we hebben een aantal zinderende Eredivisie-ontknopingen gehad. Uh, voelde jij nog enige spanning vanmiddag? Nou, het was wel een spannende middag, ja, vond ik wel. Maar niet, het kampioenschap natuurlijk. Niet, ja, niet die spanning van, van, van een paar jaar geleden. Maar het was, het was een, spannende, het sp een spannende middag met, met toch ook dat resultaat bij, uh, bij Feyenoord. Kijk, weet je, de spanning zit niet meer zozeer in... gaat Ajax kampioen worden of niet. Vraag is alleen uh, wanneer dat gaat gebeuren. En dat voelde je de hele middag eigenlijk wel... Maar ja, er, zit, er zit toch nog wel er spannende elementen in deze competitie. En die tweede plaats is er toch één. En Ajax heeft de spanning onder controle, zou je kunnen zeggen. Dat is best knap, want uh, ze blijven hun wedstrijden winnen. Als je deze wedstrijd bekijkt in het hol van de leeuw... tegen een ploeg die het uh, de laatste jaren uh, uh, zo lastig maakt. Ajax maakte Twente lastig, maar ook de andere kant op. Ja, en als je dan deze wedstrijd inderdaad winnend afsluit... Dan, dan heb je je inderdaad de zenuwen onder controle. En ik vond ook niet dat Ajax Bol stond van de spanning... voorafgaand aan die wedstrijd. Nee, ik vond eerlijk gezegd dat Twente in deze wedstrijd gek genoeg wel uh, op zoek was naar zichzelf... en zich door de spanning maar een ja, beetje liet. Die, die zijn al weken zichzelf niet natuurlijk. Nee, en in deze wedstrijd zag je het eigenlijk pas toen het opportunistisch moest worden... en, en toen eigenlijk alle, alle afspraken weggingen. En, en kijk maar, toen, toen werd Twente ook wel wat sterker. Wel fases in de wedstrijd wat sterker geweest... maar, maar uiteindelijk was Ajax gewoon de terechte te winnaar. En dus is de titel officieus binnen... maar het duurt nog even voordat trainer Frank de Boer... de kampioenschaal in handen mag houden.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 Nou, we gaan nu goed uitrusten en hopelijk kunnen we vlammen woensdag. En dan uh, hebben we eindelijk die schalen in onze handen. Want ik ben denken dat Nederland niet zo groot was, Ronald. Temperatuurverschillen oost en west? Ik doe het dadelijk eigenlijk als naar huis rijden, want ik woon in het westen. Mijn sjaal weer even om, He. want het... Uh, is kennelijk een stuk kouder. <laughs> ik denk dat het toch heel fris wordt thuis. Ja, ja. Frank de Boer staat, hij sprak met uh, Matthijs Westen onze collega. Uh, nou goed, uh, feit is, gaat niet meer mis uh, voor Ajax. Nee. Uh, Ajax ook overtuigend, hè? zei je al. Ja, eigenlijk de laatste weken. Er is niet zoveel bij Ajax aan te merken. Ik geloof nee. dat ze nu op 13 overwinningen op bijna, een, op een rij staan. Dat zou bijna saai willen noemen. Ja, nou ja <laughs> uiteindelijk is men begonnen. We hebben het woord serie vaak gebruikt. Maar men is begonnen aan het maken van een serie. Er zijn uiteindelijk alleen maar spelers bijgekomen. Ajax is eigenlijk frisser gaan ogen is overtuigend bijna in elke wedstrijd geweest. En, uh, en, en het is niet altijd briljant geweest, maar uiteindelijk is het, uh, is het wel stabiel geworden. En ja, uh, ja dan, dan, dan fiets je uiteindelijk zo naar, die, uh, naar dat kampioenschap. En dat gaat gewoon natuurlijk tegen VVV gebeuren. Dat is een ja, ik aanstaande. En dan nog een opvallend incident. De AS speler Toby Aldewereld werd geraakt door een voorwerp vanaf de tribune. Volgens ja. mij een aansteker. Dacht ik ook, ja. ja. Uh, ik heb daar weinig commotie over gehoord. Nee, er waren blijkbaar andere onderwerpen waar men uh, het liever over had. Het kampioenschap, de ja, nederlaag van Twente, spelers incidenteel. Het zijn hoofd, ja. uh, dat ja. zag er niet best uit. We hebben ook even gebeld met uh, de woordvoerder van Twente, mm -hmm. Richard Peters. Die denkt dat er een muntje of een aansteker inderdaad vanaf de tribune is uh, gegooid. Twente gaat de komende dagen camerabeelden bekijken van de, van de tribunes. Je kunt je voorstellen dat dat niet zomaar gebeurd is. Er staan nogal wat mensen, hè? 2.000, ja. 3.000 in, uh, in een vak, maar ze gaan proberen de dader te achterhalen. De KVB wacht even af. En in dat kader kan je misschien even wijzen naar een eerdere zaak, vergelijkbaar. Ado-Ajax is uiteindelijk geseponeerd. Toen werd Lou bekogeld, ook al met een aansteker. Terwijl die spelers van Ajax toch helemaal niet roken. <laughs> en, een, uh, en een flesje Jägermeister uh, waren toen ook oerwoudgeluiden. Maar de aanklager toen heeft gezegd dat Ado voldoende heeft gedaan om de daders te ident identificeren en te bestraffen. En toen is de ja. zaak daarmee geseponeerd. Okay, dat is kennelijk genoeg voor de stad Dat zal dat is, dat is voor Twente misschien uh, nu ook wel gelden. Ja, Kreeg hij veel nobiel dan? Hij zorgde voor de beslissing, net als vorig jaar. Hij is ook uh, heel fris want uh, hij heeft natuurlijk nog niet zo heel veel gespeeld. Ja. fantastisch fantastische goal, maar inderdaad ook voor hem een hoofdrol vorig ja. jaar. In die, uh, in die wedstrijd Ajax Twente toen een assist op Siem de Jong en uh, Van der Wiel kopte op zijn voorzet in eigen goal. Nee, Landzaad. Dus dat was het. En, uh, maar nou, goed, goed, uh, hij, dat hij is ook is goed er. richting EK. Ja. Uh, van der Wiel weer terug uh, op niveau. Het was overigens wel een, een mooie bal. Ja, ik vind dat hij, uh, maar goed, dan moet je wel eerst nog wat meer getest worden. En ik weet niet of dat nou vandaag optimaal gebeurd is. Nou, maar je weet maar, dat hij het kan. Maar hij heeft basiskwaliteiten uh, basis, uh, en uh, hij is op de weg terug. En dat is inderdaad prettig. En hij is natuurlijk, uh, wat is die? Twee, drie maanden eruit geweest. En als je richting het EK gaat, is dat uh, denk ik geen handicap. Ja, nog twee wedstrijdjes spelen. In ieder geval in, uh, in Ajax 1 en nog wat oefenwedstrijden. Dat moet dan voldoende zijn. Uh, het is niet anders. Frank uh, de Boer... Ik heb hebben het toch vaak over gehad, brede, fitte selectie komen steeds meer mensen bij je. Dat maakt het ook steeds makkelijker voetbal. voetballen, Hij is een beetje compleet, volgens mij, die selectie. Hij ging ook met twee spelersbussen naar, uh, naar de wedstrijd van vandaag toe. Hè. De, de, de spelers die speelden en de rest uh, fit. En uh, op de tribune mochten oh ja, ook in een spelersbus mee. mee. Ja, ja, ja. Hij wilde iedereen uh, erbij uh, betrekken. Maar die, moesten, die anderen mochten dan de voorbereiding niet verstoren. Dus twee bussen. Maar ja, het is, uh, het is een aanzienlijke selectie en inderdaad fit. En, en jongens als Boerrichter, je ziet gewoon dat ze hongerig zijn. En dat is, uh, ja, daar, daar spint Ajax scharen bij natuurlijk. Ja, nou, Ajax uh, pakt de titel. Woensdag, dat, dat, dat, dat kunnen we bijna wel, wel, wel zeker zeggen. Uh, hoe omschrijf je deze kampioen? Ja, Er wordt al geroepen, kampioen van de armoede. Iedereen laat punten liggen. Je staat op de plaats waar je hoort te staan. Dat soort teksten. Maar hey, kan je dan proberen een objectief oordeel over te vellen? Ja, en misschien wel kampioen van de finishstabiliteit. Omdat je uiteindelijk met, het zicht, uh, met de finish in zicht... uiteindelijk de stabiliteit toont waar je het hele jaar naar snakt. Het, uh, iedereen is wisselvallig geweest. Dus je kunt niet zeggen, eigenlijk is kampioen van de wisselvalligheid. Armoede vind ik, vind ik niet goed. Omdat er gewoon hele goede dingen zijn gedaan. Dus, uh, nou, finishstabiliteit is toch wel een prachtig woord. Dus uh, die schrijf ja. op uh, kan gebruiken ja. met skribbel. Ja. En, uh, en, ja, en, en, en, en jeugd ook. He, ve Veel jeugd ook bij Ajax. en ja, noodgedwongen. In, in, noodgedwongen, ja. noodgedwongen weer ingepast. En uiteindelijk... Uh, maar dat zie je nu... Natuurlijk toch wel in de Eredivisie, ook bij andere ploegen, niet alleen bij Ajax. Maar uh, uiteindelijk blijkt toch weer dat, uh, dat er vanuit de jeugd, zonder dat er uh, al jaren geïnvesteerd is op de nieuwe manier, toch wel hele aardige voetballers uh, een stap zetten. En ook van richting het eerste helftal van Ajax. Oké okay, Ronald, zo meteen deel 2 van het voetballen naar de Koeks. So I'm show Monday, I was you'd be on your way too.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 She moves in her own way. Ja, dan wie wordt er tweede in de Eredivisie... Uh, en wie haalt dus het felbegeerde ticket... voor de voorronde van de Champions League binnen? Dat is een strijd die nog altijd open is. Vandaag kwam er een aantal favorieten voor die positie bovendrijven. In het duel tussen de concurrenten Feyenoord en AZ... kwamen de Rotterdabbers als winnaar uit de bus. Feyenoord was dus één van de winnaars van dit weekend, zou je kunnen zeggen. Ron Vlaar denkt ook dat zijn ploeg een stap in de goede richting heeft gezet. Nou, denk het wel... Ik heb er eigenlijk nog niet eens zo naar gekeken, maar het enige wat, uh, wat belangrijk was, was de overwinning. En dat hebben we gewoon goed gedaan. En wat de anderen dan doen, dat, dat maakt nog niet zoveel uit. We hebben het in eigen hand en dat uh, willen we in eigen hand houden. En dat hebben we gedaan. Hoe is bij jullie plek 2 gaan leven? Nou ja, in principe... Uh... Dan leeft hij altijd met je achterhoofd een beetje in het kampioenschap. Dus dan leeft plek 2 ook. Eh, want het stond allemaal zo dicht bij elkaar. En dat staat nog steeds. Maar ik denk dat we wel een hele mooie stap hebben gezet vandaag. En uh, ja, het is, uh, het is een kopje erbij houden. En de woensdag de volgende wedstrijd. Je hebt er een eigen hand. Ja, maar dat uh, is wel een aantal wedstrijden zo. En dus uh, ja, we blijven winnen. En dat is, uh, dat is heel hartstikke goed. Bakal haalt uit. Bakal schiet. De paal. Doepen! Doelpunt voor Feyenoord. Een lange aanval. Goed gedaan van Ron Vlaar. Die over de middenlijn komt. In de middencirkel. Bakal hard in de voeten aanspeelt. Bakal buitenkant Bal even goed leggen. Uithalen en via de binnenkant van de paal Achter Esteban scoren. 1-0 Feyenoord na 53. Nu 54 minuten spelend. En de Kuip is ontploft. Waar komt nu de tussen concurrentie nog vandaan? Ja, waar de concurrentie vandaan komt. Uh, voor mij staat PSV 1.8 achter ons. En... Uh... Ja, daarna is het een gat van drie punten, klopt ja. dat? Dus uh, dat, is, dat, is, uh, dat is gewoon hartstikke goed. En uh, ja, woensdag is de volgende wedstrijd. Dus, de Heracles. Heracles thuis. Die spelen in principe voor PSV, dus uh, dat zal gewoon weer een moeilijke wedstrijd worden. Die moeten dus eigenlijk jullie een loe draaien om PSV tweede te laten worden. Dat is voor hun zelf. Maar wij moeten gewoon ons kopje erbij houden. en Met dezelfde instelling spelen als we de laatste, laatste weken, maanden doen. Ja, dan, dan heb ik er alle vertrouwen in. Dat, dat, dat heb ik al een tijdje uitgesproken. En dat, dat, dat blijf ik volhouden, want dat zit er gewoon in. Is het is eigenlijk een soort kampioenschap. Nou ja, we hebben nog niks. Maar we zijn uh, enorm gegroeid, denk ik, dit seizoen. In, in, in een heleboel facetten. Ja, dat, uh, dat zie je ook terug op het veld. En de wisselwerking ook weer met het publiek, die is, uh, die is geweldig. De ontlading is groot. Maar we moeten onze kop erbij houden en uh, nog twee wedstrijden te gaan. De laatste kans voor AZ. Viergever speelt de bal naar Holmen. Holmen naar Paalsen. In de spits staan Boymans en Benschop te wachten. Maar eerst gaat de bal naar Holmen. Holmen, bal breed naar Benschop. Benschop, ai, ai, ai. viergever naar overheen. Marcellus schiet de bal. net laatste doel van Erwin Mulder. Tot groot genoegen van de Feyenoord fans. Seizoen is een einde, Maarten Martens. Nee. Dat niet. Uh, we moeten zorgen dat we niet in de, in de play-offs komen. Uh, het kan natuurlijk als je de twee wedstrijden wint. Dan, uh, ja, dan weet je nooit uh, of die tweede plaats ook nog haalbaar is. Maar uh, ja, het is wel zo dat we gewoon, uh, vandaag uh, ja, een, heel, uh, een hele belangrijke wedstrijd verloren hebben. En, uh, en, ja, dat is ja, dat, dat is niet goed. En, uh, nou, we hebben nu twee wedstrijden en we weten wat ons te doen staat. Duidelijk. Groen van de Geer, Feyenoord op de koppositie. Als het gaat om de tweede plek, zo mag je dat tegenwoordig wel noemen, want uh, het is een belangrijke positie die tweede plaats Voor de 100 Champions League. Uh, onwaarschijnlijk seizoen in Rotterdam. Ja, iedereen in uh, Rotterdam heeft ook blauwe bovenarmen en is elkaar de hele dag aan het knijpen. <laughs> ja. van, gebeurt ons dit echt? Maar het is onwaarschijnlijk, ja. Als je ziet waar en uh, komal zei dat vanmiddag ook nog waar we begonnen zijn. Uh, zei hij, uh, hey, ik, ik kwam en ja goed, er was van alles aan de hand. Been was weg een elftal dat niet, uh, niet marcheerde. En uiteindelijk is daar van alles gebeurd en is dat elftal ook echt een elftal geworden. En kunnen daar dus ook radertjes in ontbreken en dan doen andere radertjes gewoon weer mee. En dit is echt wel de verdienste van, van Koeman met zijn groep, maar ook wel de steun die er uh, van bovenaf is geweest, want Feyenoord heeft... In dat onwaarschijnlijke seizoen niet alleen sportief... maar ook financieel gepresteerd. is inmiddels uit die nare categorie 1 van de KNVB gekomen. Er is dus weer wat mogelijk. Ja, en men heeft weer de gunfactor. Je merkt ook in de voetbal in het Nederlands... dat het feitelijk wel wordt gegund bedoel je dat? Ja, voor een groot deel wel, denk ik. En, uh, en, en men staat natuurlijk wel te kijken wat daar is gebeurd. En het is natuurlijk ook wel een, een. Het is wel onwaarschijnlijk als je nu kijkt wat er vorig jaar is gebeurd en wat er dus had kunnen gebeuren. Hè. Want er is natuurlijk niet zo heel veel veranderd in dit, uh, in dit elftal. Alleen uh, profs zijn profs geworden. Zo legt Koeman het ook vaak uit. Ik heb ze het. Uh, het vak van profvoetballer geleerd. Uh, laten zien wat erbij komt. Maar heeft ook gesmeed aan een teamprestatie. Heeft mensen op de juiste plek gezet. Heeft uh, gezorgd dat hij de baas was. Nou ja, zo zijn er veel meer clichés. Ja, maar, en dingen. Maar, maar het klopt wel allemaal. Nog even, uh, dan in retrospectief. Als Koeman doet, doet dit doet, doet uitstekend. Krijgt ja. veel credits van jou ook. Ja. Dat betekent dat Mario Been uh, daar ontbreekt toch wat. Die heeft dus kennelijk nog niet die bagage om die ploeg, zo'n jonge ploeg, aan het voetballen te krijgen. Nee, of, of het verkeerd ingeschat... El Amadi wordt gezien als de beste speler van Feyenoord dit seizoen. Misschien was de combinatie Been-Feyenoord wel niet heel erg goed. Want Mario Been heeft bij NEC natuurlijk wel mooie dingen laten zien. Heeft daar Europees voetbal gehaald. Heeft daar ook de ploeg uit het slop gehaald... en toch weer naar boven gebracht. Alleen bij Feyenoord ging het niet. En wat nou de precieze reden is... ja, weet je, daar kun je een hele avond over praten... maar dat het niet goed marchandeerde tussen, tussen alles en nog wat... dat blijkt wel... En de spelers, uh, we hebben natuurlijk aan het begin van het seizoen gezegd... Hij is ook een andere club dan Feyenoord. Ja, nou, dat is waar. Maar goed, het was ook nog eens zijn club. Hij kwam er nooit van los. Stond daar misschien wel anders in dan Koeman... die toch echt wel afstand neemt van de club en ook van de spelers. Hè? Staat er echt niet middenin. Is echt de baas. En dat merk je aan alles. Niet alleen aan de spelers, maar ook om het elftal heen. De verhoudingen zijn misschien weer wat gezonder. Maar, uh, nou ben ik kwijt wat ik wilde zeggen. Maar uh, ja, dat, dat, aan het begin van het jaar zeiden wij natuurlijk... hoe durven die spelers? Ja. ja. Hoe durven ze dat nou te doen? En, en, grote bek, te ja, Hoe kan je nou je trainer wegsturen? Ik bedoel, jullie zijn toch degene geweest die... Maar uiteindelijk hebben die, die spelers dus wel een soort uh, uh, voortschrijdend inzicht gehad. En, en hebben dus inderdaad gemerkt, nee. ja, wij worden niet meer beter... en hebben iets anders no nodig. En ja, dan blijkt Koeman op dit moment echt de juiste man. En, en je kunt niet meer spreken van een incident. Aan het begin van het jaar zag je grote wedstrijden... en dacht je nog wel, nou, eerst maar eens even zien... Maar het is, uh, ook daar is, is enige stabiliteit gekomen. En uh, natuurlijk is het jong en zal er nog wel eens wat misgaan. Maar een dikke pluim daar in Rotterdam. Ja, dus ja. het is een grote verrassing, ook, eigenlijk. Hè? Als je het over het hele zoom bekijkt, dat dat juist fijn dat het op die plek staat. Ja, als een ploeg uh, de, de competitie ingaat met het idee, nou ja, vorig jaar tiende laten we eens kijken of we in de playoffs terecht kunnen komen en je doet uiteindelijk mee om Champions League voetbal... Ja. je kunt je voorstellen dat... Ja, je moet nog wel door die voorrondes heen natuurlijk. Ja, die, maar die dat kunnen men, nogal zwaar zijn. Maar dat maar. men daar ook financieel uh, handenwrijvend uh, staat... van ja, daar komt er ineens een schep geld binnen. En men heeft gezegd... we gaan daar nooit meer onverstandig mee om. En dat denk ik ook dat dat zo is. Maar wat denk je als je Champions League gaat voetballen... en even he, dat je die voorronde doorkomt... Ja, dat, dat weet je nooit. Maar wat denk je dat dat doet met een beslissing van Dirk Kuit, bijvoorbeeld... die... He, Misschien ergens een groot contract tekent. El Amadi. Uh, maar of misschien terug gaat naar Feyenoord. En dan speelt ja, speelt wel Champions League. El Amadi. Nou, die, die, die laat zijn contract uitlopen. Die wil dat jaar meemaken. Gaat misschien wel bijtekenen. Als er hele mooie dingen gebeuren. Dus ja, weet je. En, en de club wordt weer interessant voor spelers om naartoe te komen. Dus ja. Ja, je hebt ook een hele andere cultuur bewerkstelligd. Ja, het uh, gaat dan opeens heel hard. Ja. Uh, maar zover is het nu niet. Want er zijn nog twee wedstrijden te spelen. Komen misschien zo meteen nog over te spreken. Uh, tegenstander AZ vanmiddag duidelijk te minderen. Ik denk dat je dat wel ja, hem eens bent. Ja. Maar. Uh, duurt het seizoen te lang voor uh, Verbeek en zijn ploeg? Daar lijkt het op. Toch een paar keer in, in, in de slotfase deksel op de neus gekregen. En um, ja, Het elftal van AZ um, heeft natuurlijk een heel lang seizoen gehad... met een relatief smalle selectie. En dat breekt ze denk ik wel een beetje op. En het dat is zal een wel een beetje sneu, want zij speelden toch het mooiste voetbal. Ja, en ze speelden, speelden natuurlijk nog niet heel slecht. Alleen ze zijn vandaag wel op strijdlust. En op, op, op passie en beleving zijn ze vandaag afgetroefd door, door Feyenoord. Ze hebben heel lang het beste voetbal gespeeld. Maar uiteindelijk, ik hoorde vanmiddag geloof ik zeggen, ja, de laatste loodjes. Ja, die zijn inderdaad te zwaar voor AZ. En AZ haakt. Normaal gesproken, met, met, met tussenkomst van Feyenoord en PSV. af voor die, voor die tweede plek. En moet uiteindelijk nog maar hopen dat het fris genoeg is om in, in die slot Wedstrijden, uit ja. bij NEC en thuis tegen Groningen. Om dan in elk geval wel playoff voetbal te gaan, uh, gaan spelen. Of, of zich direct te plaatsen natuurlijk voor, uh, voor Europees voetbal. Ja, dat is natuurlijk de, de doelstelling. Nog heel heel, ja. heel spannend. AZ, uh, dat moet gezegd worden, miste wel een aantal belangrijke spelers. Mooi zander was geschorst. Ja. Berens redden het net niet. En Rasmus Elm werd vader afgelopen nacht geloof ik. Was er niet bij vanmiddag? Ja, uh, hij moest het elftal wel omgooien. Hij moest ja. nu met vier geven normaal centrale verdediger gaan spelen. Clavant speelde nu centraal achterin met Rijn, hè, omdat Mooisander er ook al niet was. Dus ja, er zijn wel wat Berends was er niet. Nee. Er zijn natuurlijk wel wat, wat redenen te bedenken waardoor de, waar, waarom het wat minder marcheerde. Maar ja, aan de andere kant bij Feyenoord, eh, Guidetti en Karim El Amadi niet eh, dit keer weer is gekozen voor Mokotjo als bek en Leerdam in Fernandes eh, Fernandez Op, op het, het middenveld vroeg naar de kant. Ja, Fernandez heeft een wat dat, heeft ik je? opgezocht, een bovenbeenblessure opgelopen. Uh, dus ik geloof dat het geen, uh, geen hamstringblessure is, maar een, een dijbeenblessure. Ze We moeten wel even afwachten hoe lang, het, uh, hoe lang het duurt. Want men gaat eigenlijk wel vanuit dat Quidetti er dit seizoen niet meer is. Ja, dat, dat is dat... sneu voor Feyenoord. Ja. Uh, hij heeft een zenuwontsteking. Ja. Koeman zei ook afgelopen vrijdag op de persconferentie: hij kan niet eens op de home trainen. Hij moet echt absolute, absolute rust houden. Dan zien we nu dus niet meer terug. En ik denk ook vol seizoen niet, uh, als ik het allemaal goed kan inschatten. Andere kapers op de kust voor plaats 2, natuurlijk PSV. Weer helemaal terug, Heerenveen, Twente. Uh, waarbij ik denk ik wel kan zeggen, Ronald, dat Heerenveen de meeste kans maakt. Uh, afgezien van Feyenoord. Voor de, voor de plek 2? Voor plaats twee. Nee, ik denk PSV. Ik de, denk de, uiteindelijk dus PSV. Je PSV toch? Of zijn hier Heerenveen? Je, je, je bent, je bent de Veen. maar ik denk, ik denk PSV. Ook gezien ja. het, uh, het programma. Dat bedoel ik. Th thuis tegen Aardo Den Haag en uit bij Excelsior. Nou, heeft AZ daar ook wel eens tegen een gedegradeerd Excelsior iets laten liggen. Maar ik denk uiteindelijk dat dat geen probleem gaat opleveren voor PSV. Echt een goed beeld van PSV niet gekregen vandaag. Die wedstrijd tegen Roda, maar dat had van alles met Roda te maken. Roda was dramatisch. Eerste helft, PSV kreeg misschien wel vijf, zes kansen... op die wedstrijd eigenlijk al te beslissen, deed dat niet. Terwijl maar, Roda uit kan lastig zijn. Ja, maar vandaag even niet. Uh, pas in de tweede helft was Roda een geduchte tegenstander... maar ja, te weinig gecreëerd om echt gevaarlijk te kunnen zijn. Maar ik, denk, ik vind PSV een, een, een, een verrassende outsider. Met name omdat... Uh, Heerenveen, die jij dan ook als kanshebber noemt... Nee, ik bedoel de PSV Ja, ook, Nee, maar Heerenveen ja. doet net zo hard mee. Speelt ja. nog tegen Twente en Heerenveen. Speelt nog tegen Feyenoord. En Feyenoord dus tegen Heerenveen. En dan, ja. Ja, dan denk je, ja, daar, zit, daar zit nog wel wat lastig, uh, wat lastig op onthouding. Ja. Dat wordt hartstikke spannend, die laatste speeldag. Volgende week uh, om deze tijd weten we alles. Ja. Uh, Even kijken, PSV, en, en ja, dan, worden dus, uh, dan worden dus strijden om, om die laatste plaatsen... AZ, Heerenveen, Twente. Het zou toch wat zijn dat Twente dan buiten de boot valt voor Europees? Ja, gek genoeg uh, kunnen er twee ploegen naar de play-offs. Hè? Want als PSV tweede wordt, gaat er ook nog eens een ticket naar Heracles. Ja. En uiteindelijk kan Vitesse die play-offs winnen, bij wijze van spreken. Ja. En dan zijn er dus twee ploegen aan het einde van de rit met lege handen... die uh, tot lang hebben gestreden, zelfs om het kampioenschap. Dat is, dat is op zich heel raar. En We hebben natuurlijk de komende week ook nog de, de spanning onderin. Ja, uh, ja daar moeten we het ook nog even over hebben. VVV, de Graafschap, Excelsior. Uh, waarbij uh, aangetekend moet worden trouwens dat ja, de Graafschap en Excelsior... Ja, die stijden onderling, woensdag zelfs tegen elkaar... om ja, de laatste plaats te verlaten. Nee, dat, is, uh, dat is het. Als de Graafschap wint van Excelsior... met twee punten voorsprong, want de Graafschap heeft een puntje gesprokkeld... Ja. Uh, en Excelsior heeft er gewoon weer één laten liggen in, uh, in Vitesse. Misschien wel twee. Maar nou ja, weer uh, in de laatste minuut. Hè. En weer in de laatste minuut. Maar als de graafschap wint, dan is Excelsior gezien. Dan is het gat vijf punten en is het, uh, is het over en uit. Wat mij trouwens wel opviel, is als ik naar die stand kijk... We hebben er heel lang over gehad dat ADO uh, uh, veilig was. En de, zo redeneerde men eigenlijk in Den Haag ook wel een beetje. Maar het gat met VVV met twee wedstrijden is nog vier punten. En dat kan nog wel... Uh, ja, dat kan er wel enige spanning geven, gek genoeg. Want, ja, oh, oh. want Adam moet, moet nu komende week naar PSV. Nou, daar gaat het, heeft het vorig jaar gewonnen. Maar daar gaat het gek genoeg geen, uh, geen punten halen. En ja, VVV speelt tegen Twente. En tegen Ajax, hè? En nog tegen Ajax. Is... Of eerst nog tegen Ajax en dan tegen Twente. Dus je, je zou vermoeden dat VVV die punten niet gaat halen. Nee. Maar het is wel, het, ja, er zit nog wel even enige druk op. Uh, toch, vier puntjes, twee wedstrijden. Het lijkt niet realistisch. Het lijkt erop dat VVV naar de play-offs gaat. En zoals het er nu voor staat, denk ik toch de graafschap. En dan is Excel het kind van de rekening. Ja, uh, en kan John Lammers uh, zoek naar een andere baan, hè? Ja, dat moet, moet hij sowieso, dan moet hij sowieso, ja. Dat moet hij sowieso, dat heeft hij van de week even in het voorbij gaan gehoord. Dus, ja, uh, is dat niet een beetje vreemd, hoe dat is gegaan? Ja, ik weet niet waarom. Uh, ik heb niet uh, gehoord wat het nou de precieze reden is. Uh, men is tevreden over zijn werkwijze, maar men wil een andere trainer. Dat heb ik wel begrepen. Meer een Alex Pastoor, dus eigenlijk uh, iemand... Uh, van een, van een krant noemde het van de week. Oh, ze zoeken een uitvinder. Nou ja, dat, uh, daar gaan ze dan uh, bij Excelsior naar zoeken. Maar het is wel opvallend dat uh, John Lammers al in een vroegtijdig stadium... zonder dat men weet waar er gespeeld wordt... en zonder de spelers in te lichten, uh, heeft gezegd... nou ja, bedankt, u kunt gaan. Oké, okay, uh, Excelsior uh, gaat er dus uit, volgens jou? Dat denk ik, omdat hij... Uh, ja, ik weet je, de Vijverberg kan daar spoken. Excelsior gaat daar naartoe. Ik moet het nog maar eens zien. Oké, okay, Ronald. Volgende week weten we alles. Zit je er weer? Uh, volgende week zondag. Ja, ja, heb ik wel even tijd. Ja, oké. Okay, ik ook okay. weer. Bedankt, <laughs> Ronald.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 Scene. Death to my hometown. Anki van Gunsen en het paard Salinero. Het is een hechte eenheid die al jaren mooie resultaten boekt. Het heeft onder meer tot Olympische gouden medailles geleid in Athene en Peking, dat weet u. Vorige week waren ze er op Indoor Brabant nog niet klaar voor. Dit weekend was het duo wel actief in Frankrijk. In Saumur werd van Gunsen twee keer tweede. Anki, goedenavond. Ja, goedenavond. Was eventjes geleden Starten met Salinero in de wedstrijd. Hoe ging het? Ja, uh, nog niet helemaal zoals het moest natuurlijk. Hij was uh, vijf maanden geleden de laatste wedstrijd binnengereden En nu was hij de eerste keer buiten. En uh, ja, de eerste dag was het ook nog flink wind en alles. Dus uh, ja, het was een beetje wild. En ik had uh, een paar flinke fouten. Hij liep eigenlijk wel goed. Maar uh, ja, doordat hij uh, een beetje te gretig werd, uh, overliep hij zich een paar keer. Dus toen uh, was ik tweede met 73. En uh, toen was ik zaterdag hebben we nog een proef gereden. En dat was binnen, omdat de bodem buiten zo slecht was. Dus uh, we gingen van buiten naar binnen. En um, toen vond ik het zelf eigenlijk wel goed. Een paar kleine dingen. Alleen toen vielen de punten weer, weer wat tegen. Dus uh, we moeten gewoon nog heel even een beetje ritme oppakken sowieso. Omdat ik zelf ook het gevoel had dat, uh, ja, dat een meisje aan een wedstrijdritme ontbrak. Oh ja, en is dat ook de reden dat je vandaag geen kuur op muziek hebt gereden? Nee, je kon kiezen. Er waren twee toeren. Er was een uh, Grand Prix tour met special. Mm -hmm. En er was een Grand Prix kuur met special. Grand Prix met kuur. En de Grand Prix met kuur, daarin reed mijn leerling... Morgan Babanson met mijn ex-paard Painted Black. Ja. En die begeleid ik. En die heeft vandaag en uh, vrijdag dus die andere Grand Prix gewonnen. Dus uh, ik deed het dit weekend beter als trainer. <laughs> Kijk, je hebt meerdere eisers in het vuur. Ja. <laughs> um, zeg maar, Jorre, uh, je, je zou uh, ooit uh, richting dit Olympisch jaar met Ubido uh, uh, gaan, gaan rijden. Hoe is dat eigenlijk afgelopen? Want daar, daar zit je niet meer op. Ja, het is nog niet afgelopen, gelukkig. Alleen uh, nou ja, doordat hij uh, tegen een uh, lichte blessure aangelopen is, duurde we iets langer als, uh, als dan we gehoopt hadden. En daardoor uh, ja, heb ik gewoon weer een hele flinke trainingsachterstand opgelopen. Ja. En dat is gewoon echt niet, uh, niet klaar op het moment. Dus ik baalde er echt heel erg van, want uh, hij had eigenlijk mijn, uh, mijn paard voor dit jaar moeten zijn. Maar dat zit gewoon echt niet mee. En nu weer op uh, Neder geklommen. Die is 18. Dat is best oud, hè? Ja, dat is voor een, uh, voor een wedstrijdpaard, uh, ja, Bonfire was 17 toen hij in Sydney uh, olympisch goud won. Ja. Alleen ja, 18 is toch weer een jaar ouder. En um, ja, goed, uh, zijn topjaren waren natuurlijk wel toen hij 10 en 14 was. Maar uh, ja, hij is wel nog heel fit, en, uh, heel fit en gezond. Dus daar ben ik wel heel blij nee, mee. Je hebt er wel vertrouwen in, want, want je wil je gaan plaatsen voor de Olympische Spelen. Ja, moet. Um, ik heb gezegd, ik, ik wil het buitenseizoen gewoon kijken hoe het gaat lopen. En uh, ik wil wel echt, uh, als hij nog uh, meegaat, ja, dan moet hij ook echt fit en gezond en goed lopen. Anders houdt het sowieso op. En het moet iets toevoegen. Anders heeft het ook geen zin. En uh, ja, het is natuurlijk. Uh, ja, hij loopt wel heel goed. Ik ben er hartstikke blij mee. Maar ja, goed, uh, aan de andere kant is hij geen veertien meer. Dus het ja. moet ook realistisch zijn. Ja, want jij bedient iemand die, die, die voor de middenmoot gaat. Je gaat daar wel voor de medailles als je mee wilt doen. ja. ja. Of is dat dan? Die, die, die, die, die gouden teammedaille medaille, die ontbreekt nog in je prijzenkast. Ja, die ontbreekt. Nou, dat wordt denk ik toch ook heel moeilijk dit jaar, omdat we dit weekend ook in Hagen, in Duitsland, een concours was, uh -huh. waarin de Engelsen aan start kwamen en ik kreeg echt heel erg veel punten. Ja, die zijn goed. En, nou, ja, buiten dat ze goed rijden, ja, is, is de, ja, de stroom ook de positieve kant uit, heb ik het gevoel. Ja, en dan in Londen, dat is onze sport toch altijd iets moeilijk. Dus als die, en die, die hebben wel echt drie topcombinaties. En Duitsland heeft een paar hele goede combinaties. En ja, op het moment hebben wij uh, Adelinde Cornelissen met Parsifal. Maar mm -hmm. ja, dat, dat als je nu de score ziet die in Haarmo onderhand liep... Ja, dan moet hij ook nog af gaan geven. Dus het wordt echt een, wel een heel goed, uh, sportief, spannend jaar. Ja, maar je schat dus de Engelsen hoog in... en dan zeker in Londen, dat, dat geeft hun voordeel. Ja, soms is dat wel, ja. ja. <laughs> <laughs> ja. Zeg, uh, uh, maar, maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel graag meedoen... Um, wat moet je er nou nog voor doen? Hoe gaat de kwalificatieprocedure uh, voor jullie? Ja, er zijn uh, twee uh, observatiewedstrijden. En, um, nou, eentje daarvan is het tijdens het NK in Hoofddorp uh, 6 tot 8 juni. En de andere is in Rotterdam tijdens het uh, CHEO. Uh -huh. Dat zijn de twee momenten waarop het moet gebeuren. Of in ieder geval uh, die wedstrijden bekijken. Maar ik heb voor mezelf meer het gevoel dat ik gewoon wil kijken... hoe Salinero zich dit seizoen houdt. En ja, dan of, of ik ja of het wel of hij fit genoeg is, goed genoeg en uh, gewoon even een paar wedstrijden rijden en dan uh, kijk, het is nog een paar maanden, Of hoef uh, ja iedereen moet nog uh... Ik denk dat er in Nederland nog best wel heel erg open is wat er gaat gebeuren. Ja, er zijn een aantal uh, mensen en paarden die daarvoor in aanmerking komen. Ja. Uh, dan tot slot, Ankie, uh, we horen dat uh, Totilas, uh, de, de beroemde paard van Edward Gal, inmiddels van is, uh, uh, wordt bereden, moet ik zeggen, door Matthias Raad, heeft een, ja. uh, een behoorlijke rand gemaakt. Volg je dat? Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben gisteren uh, samen zitten kijken met z'n allen in uh, we muur zaten op uh, livestream. Mm -hmm. Dus uh, ja, we hebben, we hebben met, met een aantal mensen de proef gezien. Ja, en ik vond ook dat hij goed liep. Dus ik denk ook wel, uh, ja, dat is absoluut zeker een concurrent. Het is natuurlijk toch een wereldpaard. Want het lijkt erop dat Matthias nu toch uh, de klik gevonden heeft als je ja. Uh, ja, vandaag heb ik niet gezien, maar de Grand Prix uh, zag er gewoon goed uit. Dus ook, ook die kunnen we nog verwachten in ja, Olympisch ja, Londen. Ja, absoluut. Ja. Nou, we zijn weer bijgepraat, Ankie. Heel veel succes richting die kwalificatie, richting die observatiewedstrijden. En dan spreken we ongetwijfeld weer. Is goed, dankjewel. Fijne Dank. avond. Ankie van Grunsve was dat. Terug naar het voetbal in Engeland dit keer. Roy Hodgson wordt waarschijnlijk namelijk de nieuwe coach, de nieuwe bondscoach van Engeland. Althans, de Engelse bond wil de huidige trainer van West Bromwich Albion heel graag voor de nationale ploeg hebben op het EK deze zomer. West Brom heeft Hodgson in ieder geval toestemming gegeven... om met de bond te onderhandelen. De gesprekken zijn inmiddels gaande. worden komende week misschien al wel afgerond. Arjen van der Horst, correspondent in Engeland. Goedenavond. Goedenavond. Hoi uh, Roy Hodgson, uh, dat is een naam die niet meteen voor de hand lag, toch? Nee, want we hoorden juist steeds die andere naam, uh, Harry Redknapp. Uh, ergens is deze naam, Roy Hodgson, wel logisch, want we wisten dat het een Engelsman moest zijn als het echt niet anders uh, kon dan een Brits... maar geen buitenlandse coaches meer zoals Capello en Erickson. Nou, Hodgson is Engelsman, ook een van de weinige Britse coaches... die uh, ervaring heeft buiten de landsgrenzen. Hij uh, uh, was twee periodes coach van Inter, uh, ook boonscoach geweest... van Zwitserland, Finland en de Verenigde Arabische Emiraten. Dus op dat vlak heeft hij wel ervaring. Maar ja, niet een man met een enorme palmares... en de enige namen die we de afgelopen weken hoorden was niet Hodgson, maar dus ja, Harry Redknapp. Redknapp van de Spurs. Ja, ja waarom wordt en, hij, het niet hij dan? Vreemd genoeg omdat hij uh, het zo goed doet uh, dit seizoen. Dat klinkt raar, want uh, zijn naam wordt al vaker genoemd. Hij heeft ook zelf vaak aangegeven dat hij het een eer zou vinden als hij bondscoach zou worden. Maar juist dit seizoen uh, de Tottenham Hotspur... die speelt mooi aanvallend voetbal. Doen nog volop mee in de strijd om die plek voor uh, de Champions League. Hè? Dan moeten ze bij de top 4 eindigen. Uh, en dat was nou juist het probleem. De voetbalbond had beloofd dat ze Harry Redknapp niet zouden lastigvallen... zolang de competitie nog loopt. Dus uh, tot het einde van het seizoen zouden ze hem niets benaderen. Maar ja, de Engelse competitie die loopt nog enkele weken door. Uh, die is pas uh, uh, halverwege mei klaar, Ja, en een paar weken later begint het EK al. En de voetbalbond die heeft gedacht, ja, zo lang willen we toch niet wachten. En ze hebben nu gezegd, we willen eigenlijk al voor 10 mei een bondscoach hebben. Ja. En vandaar dus dat ze nu uh, Hotchin benaderen. Dus Rednep is uh, slachtoffer van zijn eigen succes, zou je kunnen zeggen. Je kan ook vragen, ja. dat weten we niet helemaal. He? Hè? Want misschien dat Rednep helemaal niet wilde... dat hij gewoon volgend jaar mee wil doen met zijn club in de Champions League. Ja, dat, dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook. Dus wordt het wel Hotchin, daar kunnen we dus van uitgaan. Um, wordt dat dan een interim -klus? Gaat hij daarna weer door of blijft hij dat dan? Hij wordt dan de permanente coach. Okay. Stuart Pearce, dat was de coach van het Olympisch Elftal en van Jong-Engeland. Die was tijdelijk aangesteld toen Capello uh, dus zijn ontslag nam. Hij heeft de wedstrijd uh, tegen Nederland toen gecoacht. Die Engeland toen met 3-2 verloor, maar meteen was duidelijk... hij was echt een tussenpauze voor het EK. Dan willen we een nieuwe permanente coach hebben... die niet alleen het EK doet, maar dan dus ook de klus... daarna het WK dat twee jaar later gaat plaatsvinden. In ieder geval een man met ervaring... maar die spelersgroep van Engeland... er zitten nog een paar mannetjes in. Een paar pa pa oude rotten ook al. Een paar mannen die niet het kaas van het brood laten eten... die zelf dingen willen bepalen. Kan hij het is een aan... enorme puinzooi, puinhoop eigenlijk hè, bij Engeland. De captain, uh, John Terry, ja, die is geen captain meer. Die is verwikkeld in een racismezaak. Uh, er zitten nog veel spelers in van een generatie... die ze hier al, eigenlijk al tien jaar de golden generation noemen. Maar ja, een gouden generatie die uh, niks gepresteerd heeft. En dat is eigenlijk het probleem geweest van de afgelopen jaren. Het, het, de, de oude... Uh, mannen, zo, zoals ik ze maar moet noemen... want ja. ze zijn al ver in de dertig... die uh, maken nog uh, een groot deel van het elftal uit. Jong talent wordt tegengehouden. Ja, en daar zie je dat uh, Engeland steeds voortdurend vastloopt... en dat de jonge talenten geen kans krijgen. En, terwijl Engeland toch echt nieuw bloed heeft... om goed te kunnen presteren. Want de afgelopen 10, 15 jaar hebben ze helemaal niks gedaan natuurlijk. Okay, Arjan, dan nog even een uh, uitstapje naar het andere grote evenement. Toevallig bij jou in Londen, de Olympische Spelen. Morgen ja. wordt een uh, belangrijke uitspraak van uh, het CAS bekendgemaakt. Dan gaat het om de levenslange schorsing van Britse dopingzondaars uit het verleden. Uh, hoe ja. zit dat precies? Kan je daar meer over vertellen? Ja, dat is een heel slepend gevecht geweest... tussen het Britse Olympisch Comité aan de andere kant... en het Wereld Anti-Doping Agentschap... BUC uh, BOC heeft een hele strenge regel. Iedereen die ooit uh, uh, voor doping is veroordeeld... en ook een straf heeft uitgezeten... is voor het leven verbannen voor deelname aan de Olympische Spelen. Het wereld antidoping hanteert veel soepele regels. Die zegt, nou, als je eenmaal een straf hebt uitgezeten... Uh, dan uh, een schorsing, dus dan mag je weer meedoen. Die waren dus niet eens met de Britten... en die hebben er een zaak van gemaakt bij het uh, Hof van Arbitrage. En uh, die lijken ze nu dus uh, gewonnen te hebben... En dat betekent dat een aantal sporters uh, die uh, in het verleden veroordeeld zijn, alsnog mee kunnen doen uh, aan de Olympische Spelen. En dat zijn voor, uh, voor Engeland Ik twee namen al? Twee, twee namen: Dwayne Chambers, de sprinter en, mm -hmm. en Miller, de, de wielrenner. Uh, die moeten zich nog, zich nog wel kwalificeren natuurlijk, maar voor hen lijkt nu de weg vrij... dat ze alsnog een poging ja. kunnen wagen om uh, straks mee te kunnen maar doen in Londen. Kan het dan niet zo zijn dat het uh, Britse Olympisch Comité zegt... Uh, ja, alles goed en aardig uh, van die regels, maar wij dragen jullie gewoon iets voor? We zenden jullie niet uit? Nee, die hebben zich, ze hebben het nu al aangegeven dat ze zich daarbij uh, neerleggen. Dit is echt dus een, een, eigenlijk ook een principiële kwestie, hè? Uh, is het aan nationale bonden en organisaties om te bepalen wie die meegaan? Of geldt het als het om doping gaat, uh, internationale regels die voor iedereen hetzelfde zijn? Dat okay. nou, het hof van arbitrage lijkt dus het laatste te zeggen. Uh, de Britten zeggen wel, we gaan nu wel uh, lobbyen voor strengere regels internationaal. Dus dat zo'n uh, uh, verbanning voor het leven ook voor iedereen gaat gelden. Dat gaan ze proberen, althans. Oké, okay, Arjan van der je dankjewel. Van de Olympic Games kunnen we rechtstreeks door naar de Love Games. Let me voor je toe. Nog 2,5 minuut door, de mannen van Level 42 Love Games. Um, we gaan naar Portugal, naar een bijzonder verhaal uit de Portugese voetbalcompetitie. De club Uniao Leira, Leira moet ik zeggen, heeft het in het duel met Firenze maar acht spelers kunnen opstellen. Hoe dat zit vragen we aan correspondent José da Silva. José, goedenavond. Goedenavond. Vertel eens even, wat is er aan de hand? Nou, je had het bijna goed. Het is Leria. Pardon. Trouwens een club waar José Mourinho ooit trainer is geweest, wow. voordat hij naar Porto ging. Ja, ja, ja, ja. Voor hij naar Porto ging. En daar natuurlijk groot is geworden. door het winnen van. Uh, onder meer de Champions League. Maar ja, wat is er aan de hand? Die zijn. Uh, vandaag spelen met acht man. omdat er de anderen gewoon een contract hebben opgezegd. Ze hebben al uh, vier maanden salaris niet uitbetaald gekregen. Iets wat uh, regelmatig gebeurt hier in Portugal. zelfs bij de grote clubs. Nou ja, god. Die lij hebben families. Die hebben allerlei. Uh, rekeningen die ze moeten betalen. En ze kunnen het gewoon verder niet meer aan. Dus ze hebben gezegd. nou. we. we uh, we, we zeggen tegen jullie, wij spelen niet meer en uh, dan moeten jullie het maar doen met de spelers die jullie hebben. En dat waren er acht en die hebben vandaag gespeeld tegen een andere club. En ze hebben uiteraard met 4-0 uh, verloren. <laughs> en iedereen vraagt zich af hier, ja, wat, wat, wat uh, dat is toch niet eerlijk? Hè? Want al die andere clubs hebben natuurlijk tegen een lidier gespeeld met elf spelers. En nu uh, de, de laatste drie speeldagen moeten ze spelen tegen een club met acht spelers. En dat is nu niet eerlijk tegen die andere clubs. Maar mag dat en, dan wel dan? Mag zijn... je met z'n achter beginnen? Ja, dat mag hier in Portugal. Minimaal moet je er zeven opstellen. Ja, ze hebben het net gehaald. Acht. Ja, maar kijk, iedereen vraagt zich af waar moet dit heen. Het is slecht voor het imago hier van het Portugese voetbal. Wat op zich een redelijk goed imago heeft En dat heeft ook natuurlijk consequenties van de punteneendelingen van de hele Superliga. De eerste divisie hier in Portugal. Ja. Zo kunnen bepaalde clubs degraderen en andere niet. Afhankelijk van deze, van deze laatste speeldagen. Dat, dat weten jullie ook. nederland ja, maar je zegt het gebeurt vaker dat spelers hun salaris niet krijgen. Ja, dat is iets al al wat jaren hier aan de hand is in Portugal. Uh, en elke keer uh, komt de voetbalfederatie met uh, ja, praatjes van... ja, we lossen dit op. En de sectie betaald voetbal hier. Die zegt ook, ja, nou, we komen ook met uh, oplossingen. Maar er gebeurt continu niets. Er wordt ontzettend veel geld in uitgegeven aan voetballers. Uh, net als bijvoorbeeld in Spanje. Nou, Madrid en Barcelona hebben enorme schulden. Hier in Portugal hebben de grote clubs... Benfica, uh, Sporting en Porto ook enorme schulden. En de kleine clubs... Ja, die moeten ja, natuurlijk meedoen. Dus die, die, die maken ook enorme schulden, betalen relatief hoge salarissen aan spelers, veel hoger dan in Nederland. Terwijl Portugal een relatief arm land is. Ja, wat heb je dan, of wat krijg je dan op een bepaald moment, is dat ze gewoon geen geld hebben om die spelers te betalen. En dit is jaar in, jaar uit. En dit ja. jaar is het echt opmerkelijk geweest met, met deze club, met Leria. Ja. Ja, en uh, zijn er nog spelers overgehaald of zo? Hebben ze iets geprobeerd, die club, om, om toch spelers op te stellen? Om meer dan acht mensen het veld in te sturen? Nee, ze hadden er nog maar slechts acht over. Dus uh, er was nog de vraag van, misschien uh, ja, gaat, kan vanavond, of zal vanavond uh, of vandaag uh, Lidia niet spelen? En, en de, Dus dat zou consequenties kunnen hebben voor de Portugese kwalificaties, zeg maar, de puntenindelingen. Maar uiteindelijk hebben ze het toch voor elkaar gekregen om acht spelers op te stellen. Ja. Dat had ook te maken met het feit, als ze dat niet deden, dat, omdat ze hoge boetes zouden krijgen. Dan zouden ze echt hele hoge boetes krijgen. Dus het is toch gelukt om acht spelers op te zetten. Maar ja, uh, mensen vragen zich. Hieraf, ja, dat kan toch niet uh, zo zijn dat het, uh, dat het uh, voetbal daarom gaat. Dat je in sommige gevallen tegen elf spelers moet, kan spelen of moet spelen. In een ander geval te, uh, tegen acht spelers. Dat is niet eerlijk uh, voor de andere ja, clubs uiteraard. Uh, ja. En dan nog die middenvelder Keita. Die zou toch spelen, begreep ik. Uh, begreep ik maar uiteindelijk heeft hij toch, is hij er toch vandoor gegaan. Ja, ja, nou kijk, uh, die spelers hebben geprobeerd om te spreken met uh, de clubleiding van Lidia. In de zin van, nou los dit probleem op. We willen echt ja. uh, ons, ons best doen voor de club. Maar uiteindelijk ja, is dat niet gelukt. Ze hebben veel gesprekken gehad tussen de vakbond, uh, spelersvakbond en de clubleiding van zie, en, en Die hebben beloften gedaan, maar het waren geen keiharde beloften. Uh, en uiteindelijk hebben de spe spelers voor eieren voor een geld gekozen. Oké. Okay. Dankjewel uh, voor dit uh, verhaal. correspondent José da Silva Porto is trouwens kampioen geworden in uh, Portugal. Einde van Langs de Lijn. Zometeen John Jans van Galen met het over op morgen. Maar het even een hele fijne avond. Tot dag.